Ik zit op tram 1. Ik spoor naar het hart van Gent, naar het stadhuis. Ik ben Jan Holderbeke en met mijn mobiele creatieve lab ga ik Daniel Termont opzoeken, nevenburgemeester van de Arteveldestad. Volgende halte, Volgend jaar gaat hij met pensioen. Nu moet hij nog in een razend tempo creatief zijn om zijn stad te bestieren. Maar hij stopt niet weg dat hij het politieke klimaat sinds enkele jaren te bits vindt. Mocht ik 20 of 30 jaar jonger zijn, zegt hij nu... Ik zou er niet meer aan beginnen. Een dag uit het leven van Daniel Termond. Goedemiddag, heren. Dag, meneer Termond. Jan Holzerbeke. Hey, dag. Ja. dag. Zin in een interviewtje over creativiteit? Oh, ja. Absoluut, altijd, hè. ja. Ah, wel. Kijk, we hebben daar een stoel voorzien sto ja, voor, zien voor u. Uh... Laat we zeggen dat ik uh, normaal gezien kwart voor zes opsta. En uh, zeker mijn hartoperatie uh, moet ik ook sportief zijn, niet alleen creatief. Uh, ga ik morgens uh, een half uurtje fietsen op de home trainer. Uh, dan uh, ja, dan uh, neem ik een ontbijt om het beetje te laten indringen en dan een uh, en uh, Dan vertrek ik naar het werk. Laat we zeggen dat ik tegen, uh, ja, toch altijd probeer om alvast zeker thuis te vertrekken om hier kwart voor acht, tien voor acht op kantoor te zijn, dat is vroeg. En vliegt ja. u er dan onmiddellijk in? Uh, ja, ik heb niet veel keuze. Uh, ik zal u zeggen, voor mijn hartoperatie uh, had ik dikwijls ook al om zeven uur vergaderingen enzovoort. Uh, mijn agenda zit alle dagen vol van morgens heel vroeg tot avonds heel laat. Dus uh, ja, ik heb niet veel tijd en niet veel uh, keuze. Tenzij dat ik natuurlijk zou zeggen dat ik een aantal dingen niet meer doe of een aantal afspraken niet meer maak. Maar dat ligt niet in mijn hart. Het is mijn laatste jaar, zoals u weet. Hè? En uh, toch wil ik het uh, volmaken dat laatste jaar. Ja. Hmm. En voor u hier kwart voor acht, zegt u, uh, arriveert, uh, heeft u dan al iets met nieuws gedaan bijvoorbeeld? Ja, ja, spreek vanzelf, ja, dan heb ik mijn krant al gelezen, dan heb ik het nieuws al gehoord van zeven uur, zeker weten, ja, absoluut. Dan heb ik al naar uh, zowel Radio 2 geluisterd, die regionaal nieuws geeft, uh, voor het gents en voor ons Vlaanderen, als naar uh, Radio 1, uh, die dan een nieuws geeft, uh, nationaal, zeker weten, ja, absoluut. Dan ben ik al voorbereid eigenlijk om mijn dag te starten, ja. Kan u zo'n beschrijving geven van, van hoe dat in zijn werk gaat? Is dat echt vliegen van het een naar het ander? Of heeft u ook momenten dat u uh, ja, tijd hebt om na te denken bijvoorbeeld? Zeer weinig. De tijden om na te denken en de tijden om te rusten zijn heel zeldzaam. Heel ik zal u eerlijk zeggen dat ik uh, sinds mijn hartoperatie van afgelopen zomer uh, probeer ik nu met mijn secretariat en met de mensen die mijn agenda beheren is Voornamelijk mijn assistent Sandra, probeer ik met haar af te spreken om te zeggen probeer toch een keer daar en daar een uurtje vrij te houden om toch gewoon even te kunnen inhalen. Vroeger deed ik dat niet. Dat was vliegen van het een naar het ander. Maar ik denk, ik heb ook gewaarwoord dat dat eigenlijk zeer moeilijk houdbaar is. Dus ik probeer dat nu wel te doen, maar... Dat blijven zeer lange dagen. Ja. Dat is gewoon lopen van het een naar het ander. En dat verschilt van dag tot dag. Ik heb zo'n zo beetje vaste dingen. De maandagochtend moet ik naar het partijbureau in Brussel. De dinsdagochtend om acht uur hebben wij stafvergadering waar ik mijn mensen zie enzovoort. Waar we geruimdheid afspraken maken. Daarna zie ik de, de kolonel van de brandweer. Daarna zie ik de korpschef van de politie. De dinsdagochtend. De woensdag om 8 uur is er SPA-college, om 9 uur is er spa groen-college. Eh, Groen Meestal heb ik dan de woensdag mijn vergaderingen ook voor fluxies in Brussel. Dan vertrek ik naar Brussel. Tot donderdag de hebben we om 8 uur 30 college. Meestal heb ik voordien al een afspraak om 8 uur. Eh, de vrijdag hebben we om half 9 eh, vergadering van het politieke overleg. Dat is eigenlijk het college, maar met gesloten deuren. Meestal heb ik ook om 8 uur al andere afspraken enzovoort. Fijn om u maar te zeggen... Maar mist u dat niet? U hebt zo in zo'n druk bestaan kan u zichzelf nog genoeg voeden om, om al die vergaderingen nog zinvol te kunnen bijwonen en daar een, een, een deel in te hebben? Ja, het is een kwestie van wat men uh, ja, in een Engels woord noemt: time management. Je moet goed ja. uw tijd uh, indelen. Uh, ja, ik kom zo net van een vergadering waar men mij gebriefd heeft om uh, voor een vergadering van twee dagen in Bonn in Duitsland, die ik heb. Uh, om te zeggen wat er daar op de agenda staat, uh, wat men van mij verwacht en, en dan zei ik goed geef mij de nodige input. Uh, zoals we net gezegd, ik kom van Dresden. ik heb in Drezen twee dagen vergaderd. Uh, ik, vraag, ik heb uitstekende medewerkers, we hebben veel diensten en die brieven mij goed. Dus ik, ik, ik, ik weet eigenlijk van uur tot uur per dag wat ik doe, waar ik mee bezig ben, uh, wat van mij verwacht wordt daar. En uiteraard, ja, na al die jaren heb ik ook heel veel ervaring, ik um, kan heel veel op mijn ervaring terugvallen ja. en, en op de praktijk en, enzovoort, hè. Dat, is, uh, dat is een feit die zeker is. En als je mij vraagt, ja, dan moet ik je zeggen, ben ik creatief. Ik moet als mooi tot avond creatief zijn. In een vergadering waar het iets moeilijker gaat, die ik voorzit, ja, dan, dan, dan is voor mij humor is nooit ver weg. En humor breekt zoveel spanning, dat heb ik al wel waar geworden. Dus ik ben op dat vlak ook, uh, durf ik toch wel zeggen, vrij creatief. En ik probeer de mensen dan in een andere gemoedsgesteldnis te brengen dan van ah, ik moet een dienen pakken of ik moet daar pakken of zo. Dat, dat we dan zeggen, maar kom maar jongens, waar zijn we mee bezig? Laat ons mens zijn, hè. Heeft u in die zin moeite met zo de bitsigheid die binnensluipt in het politiek bestel nu? Ja, zeer erg. Ja, zeer erg. Ja, ja. Ja, ik vind dit een goede vraag, omdat uh, die bitsigheid is niet mijn vorm van aan politiek te doen. Ik heb een, uh, een dik medisch dossier, een paar jaren uh, achter de rug. Ik heb darmkanker gehad, ik, ik ben aan mijn hart geopereerd. Uh, voordien ben ik uh, ja, mijn keel geopereerd, enzovoort. Los van dit heb ik ook de politiek zin evolueren. Naar een bits iets waar men persoonlijk afrekent, waar men echt op personen speelt enzovoort. Ik, ik heb een uh, dik vel gekweekt in de loop van die jaren, maar ik heb het daar wel moeilijk mee. Ja. Uh, mocht u mij vorig jaar gevraagd hebben, spijt het u dat ik met pensioen moet gaan, dan zou ik gezegd hebben ja, want uh, ik doe het ontzettend graag. Als u mij nu vraagt, dan zeg ik ja, het zou mij niet spijt dat ik met pensioen mag gaan. De manier waarop dat er dag van vandaag een politiek gedaan wordt is niet mijn stijl om aan mijn politiek te doen. Ik zal hier 42 jaar gezeten hebben in deze raadsal waar we hier zijn. Uh, ik heb hier uh, echt waar uh, 41 jaar ontzettend veel plezier ook gehad. Uh, ook zware discussies gehad, inhoudelijk enzovoort. En ik vind dat we ideologisch moeten strijden. Maar de wijze waarop dat de dag van vandaag individueel zo'n persoonlijke aanvallen in de politiek worden gedaan, dat is niet mijn stellen om aan mijn politiek te doen. En mocht ik 20 of 30 jaar jonger zijn, ik zou er niet aan beginnen, ik zeg het u. Echt waar? Ja, ik meen dat. Ja. Ja. En van waar komt dat? Uh, u zult mij ook een politieke uitspraak toelaten. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dat komt, sedert dat de N-VA aan de macht is. Uh, dit is een andere vorm en stijl van een politiek doen. Uh, permanent niet zeggen van waar je zelf voor staat, waar je voor gaat en wat uiteindelijk je doelstellingen zijn, maar permanent zorgen dat het de schuld is van een ander. In dit geval het schuld van de socialisten en het schuld van Termont en die permanente aanvallen enzovoort. Uh, nog eens, uh, ik heb in al die jaren voldoende ervaring om dat allemaal te kunnen relativeren, maar dit, uh, dit is echt niet de stijl van politiek doen die ik gedurende die 40 jaar verdienen gewoon was. Ja. De periodes dat u ziek was, is dat op een of andere manier, uiteraard dus dat was dat een periode om te herstellen, maar was dat ook een, een, een periode om te herbronnen? Pff, eigenlijk niet, moet ik u zeggen. Hmm. En uh, nee, die periodes... Uh, en de meest recente, die natuurlijk het frist in mijn geheugen ligt... is nu die twee maanden dat ik thuis geweest ben na mijn hartoperatie... moet ik eerlijk zeggen dat ik... Uh, voor mij was dat een goede oefening om een keer te kijken... wat zal het zijn als ik mijn pensioen zet En ja, ik zal het niet moeilijk hebben om onmiddellijk afstand te nemen van de politiek. Ja, nee. Nee, ik heb, uh, ik heb uiteraard uh, ook in die periode volg ik de politiek van dichtbij. En ik zal dat ook in de toekomst doen. ik zal, spreekt vanzelf... Mijn partij blijven steunen. Uh, op alle mogelijke manieren. Maar nee, dit is niet voor mij een herbronning als zodanig geweest. Nee. Nee. Maar de piano wenkt na het pensioen. Ja, dat spreekt vanzelf. Ja, Er oh, zijn zoveel dingen, zoveel dingen dat ik zou willen doen. En hoe dichter mijn pensioen komt, hoe meer vragen dat ik krijg van mensen om een aantal dingen te gaan doen. Dat is ook, ik heb een uh, groot Nederlands bedrijf die mij vorige week is komen vragen, vertegenwoordiger daarvan of ik toch geen commissaris, noemt men dat, in Nederland, als bestuurder wil worden in een bedrijf. Ik heb gisteren van een zeer grote internationale groep de vraag gekregen of ik in een zogenaamd adviescomité wil treden. Ik krijg ontzettend veel vragen waar ik mij bijzonder vereerd om, om voel. Ik heb er ook al veel gekregen, maar ik antwoord op niets. Ik zal zien, ik ben nu ook voorzitter van Fluxies. Daar hebben de aandeelhouders mij gevraagd om nog te blijven tot 2022. Uh, wat ik heb toegezegd, als men dat politiek zal toelaten nadat ik verdwenen ben als burgemeester, ben ik graag bereid om dit bedrijf nog verder te leiden. Maar voor de rest, ja, ik heb zoveel dingen. Ik wil lezen, ik wil piano leren spelen. Ik wil nog zoveel, ik hoor de mensen praten over formidabele feuilletons die op tv zijn. Ik hoor de mensen spreken over nieuwe films die uitkomen die mooi zijn. Oh, dat zijn allemaal dingen, boeken die uitgekomen zijn. Ik leg op dit ogenblik zonder overdrijven, toch wel met dertig boeken naast mij. En Thuis, waar, waar ik absoluut wil in beginnen lezen, waar ik van sommige 10 20 bladzijden heb gelezen en geen tijd heb om het te doen. Ja, dat zijn, uh, ik kijk er naar uit om dit soort dingen te kunnen doen, om zo wat tijd aan mijn, voor mezelf te kunnen spenderen. Uh, ja, ja. Uh, voor mij is vooral mijn wintervakantie uh, heilig. Uh, al vele jaren. Uh, krokusvakantie, de Krokusweek moet met mij niet stoornen. Tussen kerstmis en nieuwjaar uh, ben ik hier weg. Dat weet men in dit stadhuis. Ik ski zeer graag. Uh, misschien zal mijn fysiek het niet uh, verraden, maar ik ski ook goed. Mijn wintervakantie gaat voor op alles. Men zegt, je bent een workaholic. Ik zeg, dat is niet waar, want ik ben zo graag lui. Lui bedoel ik intellectueel lui. Uh, dat ik niet moet met dossier bezig zijn en moet discussiëren en moet oplossingen zoeken voor dingen enzovoort. Uh, mijn eerste probleem is dan hoe ga ik rapst aan de skipiste? Hoe ben ik raps boven? Hoe ben ik raps beneden? Hoe ga ik weer rapst boven? En dan hoe ben ik zo rap mogelijk aan de napre Dat we wat pinten kunnen drinken, dat we kunnen amuseren. En dat is dan ook een manier van creatief zijn die een andere manier is. Uh, waar je veel meer van geniet dan, dan, dan natuurlijk, ga ja, goed, de hele dag met je job bezig zijn. De boeken die klaar liggen om te lezen bij uw pensioen, kan u één of een paar voorbeelden geven van wat u wil gaan lezen? Oh, dat is zo ongelooflijk gevarieerd. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, van de schrijver Mac uh, Europa zijn eerste boek gelezen, Europa 2 ligt nog klaar om te lezen. Uh, er is een uitzending bij jullie op de VRT. Uh, van iemand die uh, Vlamingen volgt, maar ik zie die tv-uitzendingen niet, maar ik lees dat dat bijzonder goed is. De naam is mij nu ontsnapt, uh, die die bekende Vlamingen uit het verleden volgt, maar ik heb zijn oh, ja, boek... Ja, ja, uh, ja, ja. Uh, Arnoud Houben. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, Arnold, zijn, zijn boek ligt klaar, ligt als eerste klaar nu om te lezen. Ik heb nu de Moussa of een dood van een Arabier gelezen, is net uit. Omdat ik ben al veel op reis moet gaan. En in de vliegtuigen heb ik nog wat tijd om te lezen, want dan kan ik geen meedoen. doen. Uh, dus, dus ik zit al veel en dikwijls een keer in het vliegtuig en dan, dan lees ik wat. Dat is nu ook achter de rug. Oh, ik leg met, met pakken, boeken. En dat is zeer gevarieerd. Dat is fiction en non-fiction, al door elkaar. Uh, maar het interesseert mij al, dat is mijn, mijn probleem. Mijn probleem is als er een nieuw boek uitkomt, uitkomt dat ik hem wil kopen omdat het mij interesseert en dan ga ik die op de doek. Natuurlijk heb ik geen tijd om die te lezen. Maar waarschijnlijk weet u, ik heb dat al een paar keer gezegd, ik ben een grote Pablo Neruda fan en ik durf wel het werk van Pablo Neruda twee of drie keer lezen. Zijn er dingen in um, het dagelijks leven die u u stilleggen, die u ja, uh, verhinderen om op goede ideeën te komen? Een volle mailbox bijvoorbeeld, dat is iets wat veel mensen in deze serie aanhalen, aan maar ik neem aan dat uw mailbox min of meer ja, gekuist wordt voor u? Nee. Dat is nu, u had nu iets aan wat ik persoonlijk zelf doe. Dus uh, behalve het feit dat ik uiteraard uh, een week totaal uit, uh, uit circulatie was en gevraagd heb aan mijn medewerkers om mijn mails te doen, maar voor de rest doe ik mijn mails allemaal zelf. Dat is wat ik allemaal zelf doe. Maar al de rest van uh, sociale media, Facebook, uh, uh, Twitter zal ik, doe ik ook persoonlijk, als ik, uh, als ik kan uiteraard. Als ik niet kan, ja, dan wordt er niet geantwoord, dat is ermee gedaan. Maar gelijk Facebook enzo, dat doen mijn medewerkers wel. Maar de mails doe ik allemaal persoonlijk. Alle mails die ik binnenkrijg, doe ik persoonlijk. En, en hoeveel mails zijn dat? Dat moeten er honderden of meer zijn. Ja, ja, ja. In normale omstandigheden, normale werkdagen, zoals nu, er zijn dat 250 à 300 mails per dag. Uh, ja, ik werk daarvoor zeer hard. Uh, dat is ook de reden waarom dat ik soms, uh, ja... Ik was gestraft, bijvoorbeeld om 9 uur thuis. Dat is bijzonder vroeg voor mijn doen. Maar dan zit ik nog tot, tot bijna middernacht bezig aan die mails om, om die te beantwoorden. Al wat, wat, wat niet direct op mijn bevoegdheid behoort, dispatch ik naar de bevoegde medewerkers. Maar de mensen weten wel dat ik ze zelf gelezen heb. En ik krijg ook een kopie van het antwoord en ik lees dat ook. Als mij iemand dan op straat aanspreekt en zegt, "Burgemeester, ik heb u een mail gestuurd over het feit van dat en dat. Dan zeg ik, ah ja, ik herinner me dat. Want ik heb hem doorgestuurd en zei, ja, ik heb een antwoord gekregen, okay. want ik heb dan ook gereageerd. Um, hoe neemt u moeilijke beslissingen? Uh, ik heb uitstekende medewerkers. Ik vraag uh, heel dikwijls advies aan mijn medewerkers. Heel dikwijls. Uh, in de meeste gevallen volg ik ook dat advies, omdat we zo'n stuk op elkaar, mijn woordvoerder bijvoorbeeld, uh, Claude Bernard, is uh, ja, al uh, heel lang mijn medewerker. Ja, we kennen elkaar door en door. Hij weet welke woorden ik zou gebruiken op bepaalde momenten. Ik heb een zeker de gedaan, omdat ik heel dikwijls advies ook vraag enzovoort. Dus, ja, maar, maar dikwijls heb ik ook geen tijd om, om hen naar advies te vragen. Dan moet ik zelf de beslissingen nemen. En dan komen we terug op het thema waaronder dit gesprek plaatsgeeft. Ja, dan moet ik creatief zijn. Het lukt mij niet altijd, maar laten we maar zeggen dat in 9 van de 10 gevallen het mij wel lukt om de boel samen te houden en oplossingen te vinden. Ja. Mm -hmm. Is er iets wat je aan jezelf zou willen veranderen? Ja, ik heb geen geduld. Als ik een idee heb en ik vind dat ik beter daar zou zitten, dan, dan, dan zou ik zeggen meneer, willen we vooruit, vooruit. Ik bedoel, voor mij moet het allemaal heel snel vooruit gaan. En dat heeft te maken met het feit dat ik, van zodra ik het probleem opgelost heb dat ik op uw wil zit, dan ben ik al bezig met het volgende probleem. En dat vind ik van mezelf dat ik nogal soms onhebbelijk ben omdat ik dingen wil vooruit laten gaan. En dat het van mij niet te lang maar huren. Het maar mijn mij is. We moeten nou dit en dat, zeggen, maar jongens. Vooruit hè? We, moeten, uh, we moeten vooruit. Uh, ja, ik denk dat ik uh, te weinig geduld heb. Ja. In alles, ook privé hoor. En, en van mij moet het gewoon vooruit gaan. We hebben de dag daarnet geopend, we zullen hem ook sluiten. Wat is het laatste wat u doet voor u gaat slapen? Uh, dat hangt af van, uh, van dag tot dag. Dat hangt af van dag tot dag. Um, dat is, ja, meestal is dat uh, de ontbijttafel dekken. Dat is mijn opdracht. Ik, uh, ik zorg altijd voor het ontbijt thuis. En dan meestal zorg ik, dat, dat spart mij wat tijd, dat ik de ontbijttafel heb klaargezet voordat ik nog in mijn bed ga. Heeft u een levensmotto? Eigenlijk niet. Kijk, ik, ik, euh, ik ben iemand die, die, die ongelooflijk rationeel is. Ongelooflijk rationeel. Ik ben iemand die in, in, in de meest triestige momenten van mijn leven... En dan denk ik aan de dag dat de dokter mij zei van... Gaat darmkanker, Dan zou ik kunnen denken van... Oei, oh, oei, oh, ik ga sterven. En dan begin ik panieken. En dan begin depressief te worden. Dus dan zeg ik, ja goed. Wat gaan we eraan doen, dokter? Hoe gaan we dat nu aanpakken? Dat dus, ik ben daar heel realistisch in. Ik ben dan iemand die... Als ik vernam dat ik 44.500 en meer stemmen haalde op de verkiezingen, stonden uh, honderden, misschien duizend militanten te juichen voor mij. Dan ik, was ik al bezig van hoe dat ik dat helemaal vroeg aanpak, want uh, dat is een immense verantwoordelijkheid. Ik probeer daar allemaal neutraal in te zijn. Ik zeg van: uh, Ja, goed, we zullen wel zien. Hè. Dus uh, ik ben niet iemand die depressief wordt en ook niet iemand die echt begint te zweven als het, uh, als het heel goed wordt. Dus ik heb op dat vlak. Mijn levensmotto, als ik erin zou moeten zijn, zijn we zullen wel zien wat het volgende uur gebeurt. Hè.